Ja, hij schrijft zijn dromen op. De lerares had gezegd dat hij er een taalfout in gemaakt had. En hmm. daarom liet hij ze mij lezen. Hij zou wel met zijn piemel tegen het glas hebben gestaan. Al <lacht> te <At>, sparen. <me. lacht> het is niet onmogelijk. In dromen gebeuren zulke dingen. Maar ik ga nu eerst maar eens koffie drinken. <lacht> Wat heb jij een mooi stuk geschreven? Over die film. Oh ja, heel mooi stuk. Ja, heel aardig stuk.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 Rodenburg? Dat is iemand van meneer Balk, meneer. U weet niet waarvoor dat is en met hoeveel hij komt. Nee, meneer. Ik ga wel even naar Lagerwijd toe. De Vries zegt dat jij morgen de collegezaal wilt hebben. Waar heb je die voor nodig? Ik heb hem helemaal niet nodig. Nee. Je zegt dat jij hem erom gevraagd hebt. Ik heb gezegd dat ik de collegezaal misschien ook nog wel eens nodig heb. Dan is het probleem opgelost. Waarom zegt Vries dat eigenlijk tegen jou? Tja. O, oh, jij bent de baas. Juist. Kun je dat niet aan me zien? Nee. Lagerwijs ziet er vanaf, meneer de Vries... Dank u wel, meneer. Mag ik een kop koffie van u, meneer Goud? Ja, natuurlijk. Hebben jullie wel eens paardenblad gegeten? Wat is dat? Dat is molsla. Ja, dat heb ik wel eens gegeten. Vond wel lekker ook. Beetje bitter. Ik ook. Zaterdag was op de markt een gastarbeider die dat verkocht. En hebben jullie dat gekocht?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 Kijk maar. En anders misschien tot de volgende week. Ik zal wel zien. In ieder geval het beste. Dank je. Natuurlijk is het geen wetenschap. Joop, zou jij de bezwaardig hebben wanneer Lien Kiepen bij jou kwam zitten? En zien dan? Dan gaat zien achter in de bezoekerskamer zitten. Natuurlijk niet. Het is mijn beste vriendin. Dan komt ze bij jou. Hebben jullie even tijd om over het werk van die nieuwe mensen te praten? Eerst maar de tijdschriften Ze zijn straks met z'n vijven en ze waren met z'n vieren. Ik wil Wiggeleider wel bijnemen, maar dan houden we Linkiepen over. Wie van jullie wil die controleren? Dat wil ik wel doen. Oh, graag. En ik neem Chitske wel. Ja, ga ervan uit dat Joop Chitske en zien. gewoon blijven waar ze waren. Ik kan me anders goed voorstellen dat we het langzamerhand ook wel eens aan de dames zelf kunnen overlaten. Dat geldt wel voor Sien, maar niet voor Joop en Tjitske. Daar ben ik dan niet met je eens. Ik vind dat Tjitske langzamerhand heel behoorlijke samenvattingen maakt. Bij vlagen, als het op muts staat. En als het over het feminisme gaat. Niet alleen over het feminisme, al. Nee, ook over sociale geschiedenis. In ieder geval, Ad controleert Sien en Lien Kiepen, Bart controleert Tjitske en ik, Joop en Gert Wiggelaar. Dat zijn dus de tijdschriftenmappen.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 dan moeten de dames daar zelf om vragen. Maar dit is een noodgeval. Daarom ben ik dan ook bereid om de probleemgevallen van Tjitske met haar te bespreken. Alt. Ik vind ook dat de documentatie zijn problemen maar zelf moet oplossen. Ik voel er niks voor om daarvoor extra werk te gaan doen. We zouden een andere oplossing moeten vinden.